Met het NOS -journaal. Het lijkt erop dat de Fransen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron hebben gekozen als hun nieuwe president. De laatste stembureaus zijn pas net dicht, maar volgens uitgelekte peilingen gaan er meer stemmen naar Macron dan naar de rechtspopulistische Marine Le Pen. De opkomst in deze tweede verkiezingsronde was lager dan vijf jaar geleden. Volgens verschillende peilingen is zeker een kwart van de kiesgerechtigde Fransen niet gaan stemmen vandaag. Bij de eerste verkiezingsronde twee weken geleden was dat 22 procent. De eventuele huldiging van Feyenoord volgende week... komt niet in gevaar door de onrust in de Rotterdamse binnenstad... na de nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior vanmiddag. De Rotterdamse burgemeester Taleb had van tevoren gewaarschuwd... dat de huldiging, die voor morgen gepland stond als Feyenoord wel kampioen was gewonnen... niet door zou gaan als supporters voor grote problemen zouden zorgen. Maar Taleb zegt dat de onlusten vanmiddag niet in de categorie zware rellen vallen... Het was na de 3-0 nederlaag enige tijd onrustig in de binnenstad. De ME heeft charges uitgevoerd nadat agenten waren bekogeld met flesjes en vuurwerk. Er zijn volgens de burgemeester 17 mensen opgepakt. Veertien tegenstanders van Pegida zijn aangehouden bij demonstraties in Tilburg. Pegida protesteerde daar tegen de komst van een moskee. De antifascisten hadden een tegenbetoging aangekondigd. De groepen mochten op verschillende plaatsen in de stad betogen. Veel arrestanten hadden geprobeerd de confrontatie op te zoeken. In Hannover zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. 50.000 mensen moesten vandaag hun huis uit vanwege de ontmanteling. Het was een van de grootste evacuaties sinds de oorlog. De gemeente meldt dat de bewoners weer terug naar huis mogen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt met soms wat motregen. Morgen begint grijs met soms regen. Later is het droog en schijnt de zon bij maxima rond de 13 graden.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 KVM klassiek. En zo begonnen we dit tweede uur van CFM Klassiek uh, met het vervolg van het concert in D-majeur opus 6 nummer 1 van Arcangelo Corelli. Het uh, waren de delen 2 tot en met 5, voor het nieuws hoorde u al deel 1. Dit waren de delen 2 tot en met 5 en het werden uitgevoerd door het Musica Amphion onder leiding van uh, Pieter Jan Belder. En zo vervolgen we dit tweede deel met twee orgelconcerten van Georg Friedrich Händel. Uh, muziek waar ik eigenlijk al sinds het moment dat ik zelf begon met orgelspelen uh, helemaal fan van was. We beginnen met het eerste concert, dat is het concert nummer 5 in F-majeur. En het wordt uh, uitgevoerd door uh, ook een man waar ik een groot fan van ben, zeker als het gaat om barokmuziek. Ton Koopman samen met het Amsterdam Barokorkest. Thank you. Dat was dus het orgelconcert nummer 5, F majeur, HWV 293. Waarvan de delen waren Larghetto, Allegro, alla Sicilia en Presto. De componist was natuurlijk Georg Friedrich Hendel. En de uitvoerende was. Uh, Ton Koopman samen met het Amsterdam Barok Orkest. En van ditzelfde team gaan we nog een orgelconcertje draaien. En dat is al sinds dat, eh, zoals ik al eerder zei... sinds dat ik zelf begon met orgelspelen kocht ik ooit eens een LP. Eh, en daar stond dit concert ook op. En dat is eigenlijk altijd door de jaren heen een favorietje van me gebleven. En vandaar, ik kon hem nu eindelijk eens vinden. Dus we gaan hem draaien. Orgelconcert in A-majeur, HWV... Hendels werken Werkenverzeichnis betekent dat nummer 296a. De delen zijn uh, Largo e Staccato, Andante, Grave en Allegro. Wederom dus Ton Koopman en Amsterdam Barokorkest. Thank you. De volgende componist waarvan we iets gaan draaien is Johan Friedrich Fasch. En deze Duitse violist en componist en leerling van Kunau uh, heeft een prachtig stuk geschreven. Namelijk de sonaten in bes majeur delen 1 tot en met 4. En die worden uitgevoerd door de Denner Ensemble. De delen zijn Largo, Allegro, Grave en wederom Allegro. is Johan Pachelbel. En uh, die is wel bekend. Een van zijn bekendste stukken is zijn uh, beroemde Canon. Uh, waarop heel veel ook modernere liedjes uh, gebaseerd zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan uh, Rain and Tears van uh, Aphrodite's Child. Om haar eens wat te noemen. Is daar uh, op dat prachtige akkoordenschema van deze man gebaseerd. Maar nu gaan we van deze... Barokke componisten draaien een fuga in D mineur, een zogenaamde dubbel fuga. Fuga spelen is uh, niet makkelijk, want het is eigenlijk een soort kanon waarbij diverse thema's, uh, zowel twee, drie of zelfs vier stemmen, door elkaar heen kunnen lopen. In dit geval dus een dubbel fuga en die wordt uitgevoerd door uh, James David Christie en die speelt Orgel. Is de volgende componist. Weer eentje waar ik eigenlijk nooit van gehoord heb. Sonata in A-majeur. Voor viool, cello en klaverzimbel. Uitgevoerd door het trio Arcangelo-Corelli. Dat is ook weer naar die beroemde componist vernoemd.